Wonenbakker met het nos Journaal. Het nieuwe kabinet wil wat doen aan het tekort aan MBO-stageplekken in de zorg, meldt Nieuwsuur. Vanwege personeelsgrapte zijn veel zorgaanbieders huiverig om stagiairs aan te nemen, omdat ze niemand hebben om die te begeleiden. Minister Letchert van Onderwijs wil structureel geld vinden om meer MBO-zorgstudenten aan een stageplek te helpen. In Marokko is een verdachte aangehouden voor de moord op Peter R. de Vries, schrijft het Parool. Het zou gaan om iemand uit de kring rond Ridouan Taghi. Eerder bleek al dat de organisatoren van de moord contact hadden met een neef van Taghi. Het onderzoek in Marokko richt zich ook op die neef. Duitsland en Nederland zullen voorlopig niet meedoen aan een missie in de straat van Hormuz. Dat zeiden bondskanselier Merts en premier Jette na een kennismaking in Berlijn. Vooral Duitsland was daar duidelijk over, zegt correspondent Jean Baldoek. Zo stellig als Duitsland het echt uitsluit, dat hoorde ik van Jette zojuist niet. Uh, maar dat past natuurlijk ook wel bij Duitsland, bij de iets meer pacifistische inslag die Duitsland heeft. Dat zagen we ook rond Oekraïne, dat Duitsland aanvankelijk heel terughoudend was. En ook nu vooral ja, steun wil leveren, maar ver weg wil blijven van zelf militair inmengen in zo'n uh, situatie. Mert zei dat de oorlog in het Midden-Oosten snel moet eindigen met een duidelijke strategie. In Amersfoort zijn zaterdag drie nepagenten aangehouden. Dat gebeurde na een achtervolging waarbij de verdachten op meerdere auto's zijn gebotst, meldt RTV Utrecht. De politie kwam het drietal op het spoor na een tip. Eén van hen werd direct opgepakt, de andere, pas, andere twee pas na de wilde achtervolging die eindigde in een ongeluk op de A1 bij Hoevelaken. Het weer. Vanuit het westen toenemende bewolking en wat lichte regen. Vannacht bewolkt met soms wat regen of motregen. Minima tussen 3 en 7 graden. Morgenochtend grijs en soms nat. In de loop van de middag wat zon bij 10 tot 15 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind. De komende dagen droog en vooral woensdag en donderdag vrij warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat op file op de N200 Amsterdam-Haarlem door de werkzaamheden bij halfweg 3 kilometer en een uur vertraging. 10 minuten vertraging op de N208. Als je vanuit Sassenheim naar Velsen rijdt, kom je bij de aansluiting met de A22 in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 Goedenavond mede Metalhead. Welkom bij Play It Loud. Het programma waarin we elke week de volumeknop stevig naar rechts draaien... en de wereld van de metal induiken. Mijn naam is Marcel van Kuiken en vanavond is het tijd voor een nieuwe aflevering van Dutch Fury Goes. De serie waarin we in twaalf afleveringen langs alle provincies van Nederland trekken... om de lokale metal scene onder de loep te nemen. En deze keer reizen we door Gelderland. Gelderland is de grootste provincie van Nederland... en kent een verrassend rijke en diverse metal scene... van de creatieve broedplaatsen rond Arnhem en Nijmegen tot de stevige underground in de Achterhoek... en kleinere plaatsen zoals Groesbeek, Wageningen en Bennekom. Overal duiken bands op die hun eigen stempel drukken op de Nederlandse metal. En vanavond doen we dat een beetje anders dan gepland. Er stonden eigenlijk een paar interviews... Uh, interviews gepland op het programma, maar die hebben we helaas niet kunnen laten doorgaan. Maar geen zorgen, we laten de Gelderse metal scene zeker niet onbesproken. In plaats van daarvan neem ik je het komende uur en ook in het tweede uur mee op een muzikale reis door Gelderland. We gaan luisteren naar muziek van bands uit verschillende steden en regio's. En tussendoor hoor je ook een aantal interessante fragmenten en verhalen uit te zien. We duiken onder andere in de Arnhemse peken en Folk metal scene. We luisteren naar fragmenten over bands uit de regio. En we kijken ook even naar initiatieven achter de schermen, zoals platenlabels en metalwinkels... die de scene levend houden. Kortom, vanavond een reis door de Gelderse metalkaart... met stevige riffs, bijzondere verhalen... en een blik op hoe levendig de metalscene in deze provincie eigenlijk is. En zoals altijd bij Playerlaat beginnen we het uur natuurlijk met muziek. We begonnen de uitzending met een band uit Groesbeek... die bekendheid heeft gekregen binnen de Nederlandse black metal. Asgrauw staat bekend om hun atmosferische en kosmische geïnspireerde black metal... en maakt deel uit van een bredere kring van Nederlandse black metal projecten onder de noemer De Zwotten Kring. Asgrauw staat bekend om hun intense, duistere composities. En de driekoppige band bestaat sinds 2010 en heeft al heel wat albums uitgebracht met oorsprong uit 2024 als laatste wapenfeit. En van dit album draaide ik hun single Kosmische Strijd, zojuist als uuropener. De metal scene in Groesbeek is kleinschalig, maar actief met name gecentreerd rond OJC Maddox. Deze jongere soos fungeert als een belangrijke Ontmoetingsplaats voor lokale metalbands en liefhebbers van diverse subgenres, waaronder death en black metal. En we reizen door naar de nabijgelegen stad Nijmegen, waar de metal scene een sterke reputatie heeft, mede dankzij poppodium Doornroosje en de geschiedenis van het gerenommeerde Forta Rock Festival. Nijmegen heeft ook altijd een sterke underground cultuur gehad. In de jaren 80 en 90 ontstonden hier al diverse punk- en metalbands, mede dankzij podia en oefenruimtes waar jonge bands hun eerste stappen konden zetten. En vandaag de dag leeft die traditie natuurlijk nog steeds voort in nieuwe bands die black metal, folk en extreme metal combineren met invloeden uit mythologie en geschiedenis. Het is ook de stad waar Mirkvar vandaan komt. Een band dat sinds hun oprichting in 2003 als black metal band Lord Astaroth evolueerde naar een band dat viking en invloeden met elkaar combineert. Hun muziek haalt inspiratie uit Noorse mythologie en oude tradities en brengt dat samen met rauwe black metal. Van hun laatste album As en Bloed uit 2012 draai ik nu de single Gjallarhorn na Gjallarhorn luisteren we naar een bijzonder fragment... uit het programma Buckerslist van Hendrik-Jan Buckers. In dit fragment gaat hij in gesprek met de bassist Roan Middelwijk... van de Arnhemse pagan metalband Heidevolk. En tijdens het interview vertelt Roan onder andere... over zijn inspiratie uit Germaanse geschiedenis, mythologie... en de natuur van onder andere de Veluwe. Thema's die ook een belangrijke rol spelen... binnen de Gelderse volk en paganscene. En aansluitend hoor je natuurlijk ook muziek van Heidevolk. Ik ben op de Veluwezoom in de buurt van Reden voor een tweede naam op mijn bukkerslist, Heidevolk. Ik heb afgesproken met songwriter en bassist van deze Gelderse folk metal band, Roan Middelwijk. Hallo, hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Hi. Hey. Wat een waanzinnig mooie plek, zeg dit. Ja, zeker, zeker. En waar zijn we hier? We zijn hier bij de postbank op de Veluwezoom en we kijken uit over het Herikhuizenveld. En waarom zijn we hier? Nou, dit is het gebied en de omgeving waar ik veel muziek en teksten over schrijf. En waar wij als heidevolk ook gewoon veel over geschreven hebben. En als het een beetje meezit als de avonden langer worden... dan ben ik er ook wel elke dag te vinden. S'avonds? S'avonds. En als het een beetje meezit ook overdag, ja. Mooi. En dan ga je lopen en ideeën verzinnen. Ja, precies. Teksten schrijven. En natuurlijk ook naar de dieren kijken hier en naar de natuur. Fantastisch. De volk- en viking Metal band Heidevolk werd in 2002 opgericht in Arnhem... en is inmiddels een vaste waarde in de Europese en Zuid-Amerikaanse metal scene. De band bestaat uit zes leden, allen gefascineerd door de natuur... de geschiedenis van Gelderland en Germaanse mythologische verhalen. Heidevolk staat bekend om een unieke combinatie van stevige metal... traditionele instrumenten en Nederlandstalige teksten. Roan en ik lopen over de uitgestrekte Veluwezoom. Een plek waar hij als kind al veel kwam en een plek die hem nog steeds inspireert. Like wat, wat vind je hier? Nou, ik denk met name rust, ontspanning, maar ook inspiratie. Want zo'n stuk natuur en zo'n bos, dat heeft eindeloos veel details... Uh, die te maken hebben met leven, met ontstaan en vergaan. En dat zijn natuurlijk onderwerpen die ja, daar kan je eeuwig over blijven schrijven. Je bent opgegroeid in Doetinchem. Klopt. Maar als kind kwam je hier ook heel vaak? Ja, zeker. Ja, niet alleen hier, maar eigenlijk de bossen in de omgeving. Bossen in heel Gelderland. Ja. En waarom was dat? Dat had wel met een paar dingen te maken. Eén, we hadden niet, niet het geld zeg maar, om altijd naar een pretpark of wat dan ook te gaan... En daarnaast had mijn, uh, mijn moeder na uh, het krijgen van uh, mijn broer en mij... Zeg maar, een, een postnatale depressie. Dus die kon eigenlijk uh, ook niet uh, de drukte aan. Dus uh, zocht mijn vader die zocht altijd de rust voor ons gezin uit. En ja, wat is idealer dan een, uh, een bos? En, en, en hoe zag zo'n dag er dan uit? Wat deden jullie dan? Nou, we gingen vaak uh, s ochtends al weg. En dan uh, had mijn vader die had voor ons uh, dan een paar plekken uitgezocht. En nou, die liet ons dan voorop lopen en dan gaf hij aan van... oké, okay, we moeten ongeveer daarheen en dan renden wij vooruit... en gingen wij alvast de plek zoeken waar we, waar we heen gingen. En hij maakte er altijd een, een heel verhaal van. ging ook regelmatig bijvoorbeeld s'avonds een keer lopen... en dan, uh, dan had hij een heel spannend verhaal over hoe wij... bijvoorbeeld een, een kamp van een vijand, uh, als ridder zeg maar... een kamp van een vijand moesten bestormen. En dan hadden wij allebei een, een speer of een, een zwaard vast... En, uh, en dan konden we ons helemaal inbeelden hoe we daar, uh, ja, hoe we daar dan heen gingen en uh, het kamp uitmoorden. Maar dan heeft jouw vader wel een hele belangrijke rol daarin gespeeld. Het ja. is, vind ik vind het bijzonder. Ja, zeker. Ik volg de weg waar het bospad helft. Voor mij de perken naar het heil. Heidevolk staat bekend om zijn songs over de Veluwe. De band wordt geïnspireerd door de vele bijzondere mythen die zich hier zouden hebben afgespeeld. En vol de warmte die de aarde doordrong, bracht leven aan. De... Jullie schrijven ook veel liedjes over de geschiedenis van ja. de Veluwe, maar ook Veluwe's mythen gebruiken jullie veel. Ja, hoe hoe kom je daar aan? Hoe, hoe vind je die? Ja, je hebt, uh, je hebt verschillende uh, verhalenschrijvers uh, die. De, de, de mythen en zagen van de Veluwe... Uh, uh, samengebracht hebben in bundels... dan zie je eigenlijk zeg maar, hoe bol deze streek... en dit gebied zeg maar, staat van de, de, de, de dwaallichten... De, de vuurmannen, de aardmannen... Uh, de, de goden, uh, wilde jachten. Allerlei soorten mythen en zagen... Zeg maar, die zich hier dan afgespeeld zijn. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is inspiratie. Dat is inspiratie, ja, absoluut. En als je hier dan loopt hè, in, uh, in de avond of wat dan ook. En je gaat je voorstellen zeg maar, hoe het dan is als zo'n dwaal ligt over een pad gaat... en dat je daar, als een, hè, daar betoverd door raakt en als een bezetende achteraan gaat. Ja, dat is natuurlijk een, een mooie voorstelling die je kan maken. Als je het dan hebt over de mythen en zagen van de Veluwe... is er dan één die er uitspreekt voor jou? Ja, er zijn er verschillende. Maar ik denk dat er één uh, is die een heel mooi beeld schept... En dat is het, uh, ja, de mythe van, uh, van Oert, dat is een schikgodin. Wat zij doet, is zij uh, weeft onze levensdraden. Dus wanneer jij geboren wordt, is er een draad. En die weeft zij samen met de mensen zeg maar, die je tegenkomt. Dus hè, dat wij hier zitten, op dit moment zijn onze draden zijn een keer elkaar gekruist. Mm -hmm. Ik vind het zo'n fantastische voorstelling van een, van een mensenleven... hoe dat zeg maar als een draad overal langsgaat... en met verschillende andere draden in aanraking komt. En wanneer op een gegeven moment een leven ophoudt... dat de draad ook afgeknipt wordt. Ja. Voor mij is dat een, een heel bezinnende mythe...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 Nee, meeges we de Waal over richting Arnhem. Arnhem heeft zich in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld... tot een van de belangrijkste metalsteden van Nederland. De stad bracht meerdere bands, bekend, uh, bekende bands voort... Uh, waar we het resterende uur muziek van gaan horen... en heeft een hechte scene... waarin muzikanten vaak in verschillende projecten samenwerken. Vooral binnen de pagan en black metal scene... heeft Arnhem een sterke reputatie opgebouwd. Een van de bekendste metalbands uit Gelderland... is zonder twijfel Heidevolk uit Arnhem. En sinds hun oprichting in 2002... heeft de band dus internationaal naam gemaakt... met een unieke stijl van pagan metal en met Nederlandse teksten. Heidevolk combineert krachtige metal riffs met koorzang en teksten over de Germaanse geschiedenis, mythologie en natuur. En daarmee hebben ze een heel eigen plek verworven binnen de Europese volk en pagan metal scene. Een muzikant die ook een belangrijke rol heeft gespeeld in deze scene is Joris van Gelre. Hij is bekend van onder andere Alvader Not 4 en speelde ook eerder bij Heidevolk. En veel van die bands delen ideeën en inspiratie met elkaar, waardoor een soort creatief Waar gemeenschap ontstond. Eén van de bands waarin Joris actief is... is Alvader, en die gaan we nu horen. In hun muziek staan thema's als broederschap... geschiedenis en natuur centraal. De band bouwt voort op de traditie van pagan metal... die in Nederland sterk vertegenwoordigd is... maar geeft daar een heel eigen draai aan... met krachtige composities en een epische sfeer. Van het album Hereniging uit 2024... draai ik de single Broederband. MUZIEK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 die we net hebben gehoord met Mijn Oude Volk is een andere band... waarin Joris actief is. En deze band beweegt zich meer richting atmosferische black metal... geïnspireerd door de vlokkoloren, mythologie en natuur... van hun geboortestreek Gelderland. Notvier, vernoemd naar een heidense Germaanse traditie van vuur maken... draagt sinds 2011 de geest van hun voorouders naar de toekomst. Notvier laat goed horen hoe veelzijdig de Arnhemse scene is... van folk en pagan tot meer introspectieve black metal... En we blijven voorlopig in Arnhem, maar we verlaten de peken en de volkmuziek voorlopig eventjes, want ook Bloodmoon komt uit deze provinciale hoofdstad. Bloodmoon is een in 2016 opgerichte vijfkoppige oldschool death metal band met trash invloeden en staat bekend om hun rauwe geluid en energieke live optredens. Ze treden regelmatig op in de regio, zoals bij Nestfest en in de Willemeneen, een van de bekendste poppodia van Arnhem. Maar hebben ook op festivals als Stonehenge gestaan. Van hun allereerste in 2023 uitgebrachte Full length, The Black Plague, draai ik de track, Bathory, Counts of Blood.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 That was live for you And what did say they are doing to me I'm to wilde ze zien, bestaat dus niet alleen uit black en folk metal. Vanuit Arnhem komt ook Diem Index, een band die sinds 2005 melodic death metal maakt in de Gothenburg stijl van bands als Inflames en Dark Tranquility. En dit laat goed zien hoe divers de metal scene in deze regio eigenlijk is. Je hoort ze net aansluitend op Blood Moon met Skill of Content, afkomstig van hun in 2020 verschenen EP Mass Minus. En van melodic death metal gaan we zo luisteren naar een lekker potje trash, want trash metal heeft altijd een sterke positie gehad binnen de Nederlandse metal scene. Het jonge viertal obnoxious uit de straten van Arnhem brengt sinds hun oprichting in 2020 snelle riffs, agressieve vocalen en een duidelijke oldschool trash attitude. In februari releaste de band hun nieuwste single Destroyers of World en die we terug zullen vinden op hun in het voorjaar te verschijnen studioalbum die ze op 6 mei zullen presenteren in Luxor Live en deze single hoor je hier nu. Play it loud op ZFM Zandvoort. uit Arnhem zijn we eindelijk verder afgereisd naar Wageningen, een stad die misschien niet be meteen bekend staat als metalhoofdstad, maar waar we toch een aantal interessante bands vandaan komen. Eén ervan is Lord Vulture, een band opgericht in 2010 door zanger en gitarist David Marcelis, die stevige melodische heavy metal speelt met invloeden uit de klassieke metal traditie. Met krachtige riffs, epische melodieën en een oldschool school metalgevoel. heeft de band zich een mooie plek verworven in de Nederlandse metal scene, maar ook internationale aandacht heeft gekregen dankzij hun debuutalbum Beast of Thunder, dat een gastbijdrage van Jeff Waters van Annihilator bevat. Van het in 2014 verschenen derde album Will to Power draaide er aansluitend op Obnoxious de titeltrack. En vanuit Wageningen gaan we nog een paar kilometer verder naar het plaatsje Bennekom, waar een van de meest bijzondere Nederlandse black metal bands vandaan komt. De band waar we zo naar gaan luisteren, heeft inmiddels ook internationaal veel aandacht gekregen, mede dankzij hun verbinding met het Duitse label uh, Eisenwald, Tonschmiede Schmiede, en staat bekend om een atmosferische composities en een sterke artistieke visie. We sluiten het eerste uur zo direct af met fluisteraars ...en een van uh, de kortere tracks die ik van ze kon vinden... ...het drie minuten durende De Weekend. Komend van hun compilatiealbum Relaas, een verzameling vroege demo's... ...van hun eerste demo's Weringheim en Hondvlog. Dit werk kan worden beschouwd als een eerbetoon aan de omgeving waar fluisteraars vandaan komen. Aan liedjes over lokale legendes en natuurgebieden waar het verleden nog steeds rondvaart. Dit was de eerste uur van Dutch Fury Ghosts, Gelderland. Na het nieuws duiken we verder in de Gelderse metal scene met meer bands. Blijf luisteren.